net wel met het NOS-journaal. Oud-burgemeester Offermans van Meersen is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur... omdat hij informatie kreeg over de sollicitatieprocedure... voor een nieuwe burgemeester van Roermond. Die informatie kreeg Offermans van zijn VVD-partijgenoot Jos van Rij... oud-wethouder in Roermond. Volgens de rechtbank kregen andere kandidaten voor de burgemeesterspost... geen gelijke kans en beschadigde Offermans het vertrouwen in de overheid. Als er niet meer geld komt, zijn er straks niet genoeg woonvormen om ouderen en zorgbehoevenden verantwoord zelfstandig te laten wonen. De waarschuwing komt van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. De komende vijf jaar worden mogelijk 65.000 mensen de dupe van het tekort. Het kabinet wil dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen met behulp van zorg uit de omgeving. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev laten oproerpolitie en demonstranten elkaar even met rust. Er is een bestand afgesproken en dat geldt tot vanavond acht uur Nederlandse tijd. In de tussentijd praat de oppositie met de regering van president Yanukovych. De oppositie eist nieuwe verkiezingen in Oekraïne en wil dat de politie zich terugtrekt. Marco Borsato ligt na zijn tia van gisteren nog in het ziekenhuis... maar hij mag waarschijnlijk deze week nog naar huis. Zijn optredens bij de Vrienden van Amstel Live heeft hij afgezegd... maar zijn concertreeks Duizend Spiegels... die in april van start gaat, gaat vooralsnog door. Vanuit het ziekenhuis heeft Borsato laten weten... dat hij erg is geschrokken van de tia... en dat hij en zijn gezin de vele reacties overweldigend... en hartverwarmend vinden. Gisteravond werd de zanger getroffen door een tia, een lichte beroerte. Het weer, grijs en regenachtig. In het zuidwesten, soms wat zon. Het is 2 tot 7 graden en dat wordt het morgen ook. Dan is het zo goed als droog met zon, zon In het weekend, af en toe regen, met in het noorden en oosten kans op sneeuw. Dit was het NOS-journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad staan de langste files op de A1 naar Amersfoort bij Muiden, 3 kilometer. Tussen Blaariken en Bunschoten gaat het langzaam over 9 kilometer. Op de A10 richting knooppunt Komplein na een ongeluk 4 kilometer vanaf de afrit Haarlem. A20 Hoek van Holland Gouda, bij knooppunt de Brechtseplein 5 kilometer. Bij Moorrecht 4 kilometer. En richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 3. En bij het knooppunt de Brechtseplein 3 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum voor knooppunt Lunetten 3. A27 Utrecht-Gorkum bij Noordeloos 6 kilometer. En de N15 Europort Rotterdam bij Spijkenisse 3 kilometer. Tot zover de verkeersdien van...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 Je Snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. je lekker, lekker, uit en ziel! In Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus Sandvoort ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, ruttebuiten en blijfzetten. Koplangs André Slaat Op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 like you've done before and wrap my heart round your little I you. Zandvoortse dealer aangehouden. Op vrijdagavond zag de politie in Haarlem een auto rijden... waarvan het kenteken op naam stond van een persoon die recent was aangehouden... wegens handel in drugs. De auto reed kriskras door Haarlem... waarbij af en toe iemand in- en uitstapte. Hierdoor kreeg de politie het idee dat er in drugs gehandeld werd. De politie hield op de Zevenrijnstraat in Haarlem twee mannen aan... Een van hen, een 26-jarige man uit Zandvoort, bleek 21 wikkels cocaïne en een forse som geld bij zich te hebben. Hij is inmiddels in zijn verzekering gesteld. De drugs, het geld en de auto zijn in beslag genomen.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 Na twee informatieavonden in strandpaviljoen Club Autic over de plannen voor een windmolenpark binnen 6 kilometer van onze kust... beginnen de Zandvoorters langzaam te beseffen dat de dreiging van die torenhoge molens wel heel dichtbij komt. Zowel letterlijk als figuurlijk. In de strijd tegen de komst van zo'n park is er ondanks een petitie gestart... Onder leiding van Albert Koper van Bewoners Leefbaar Kust en Rob Peters, voorzitter van de Strandpafoenvereniging, probeert standvoort de Haase politiever van te doordringen dat een windmolenpark op slechts 6 kilometer voor de kust de horizon dermate zal aantasten dat het toerisme negatief zal worden beïnvloed. Ondanks is er een online petitie gestart waarop men kan laten weten tegen deze ontwikkelingen te zijn. De petitie is te vinden op www petities.nl schuine streep, petitie schuine streep tegen windmolenparken Hollandse kust. True love, that's a wonder Volgens mij is er weer iets nieuws onder de zon. Het IBAN-nummer. Op 1 februari moeten we dat ingewikkelde nummer met 18 tekens onthouden. Het IBAN-nummer is nodig om de Europese geldmarkt gelijk te trekken. Dus nog meer nummers die mijn hersenpan in moeten worden. We moeten tegenwoordig al zoveel onthouden. Voor iedere verzekering, mailaccount of abonnement heb je wel een wachtwoord nodig. En nu komt er ook nog eens dat ellenlange ingewikkelde IBAN-code erbij. Mijn ezelsbruggetjes zijn heel divers om allerlei codes en wachtwoorden te onthouden. Navraag bij mijn kinderen leert mij dat ik echt niet de enige ben... die daar moeite mee heeft. Ik gaf mijn leeftijd altijd de schuld, want het klimmende jaren... wordt je vergeetachtig. Zo ben ik steeds vast mijn bril, sleutels en andere voorwerpen kwijt. Ten slotte komen ze altijd wel weer voor boven water. De wijze woorden van mijn moeder, wat het huis neemt... geeft het ook weer terug, komen altijd uit. Daarom zoek ik nooit... Maar kennelijk hebben nummers en wachtwoorden in mijn warhoofd een heel diep vakje gevonden. Zo droomde ik, ondanks dat ik tijdens het pinnen mijn code kwijt was. De droom werd een nachtmerrie en badend in het zweet werd ik wakker. Gelukkig, het was maar een droom. De volgende dag moest ik bij mijn pedicure pinnen en ja hoor, het was mijn code ook alweer. Mijn droom kwam uit. Na diverse ezelsbruggetjes ben ik weer gestopt en mocht ik het bedrag overmaken. Toen was er nog geen IBAN-nummer te bekennen, dus dat ging heel makkelijk. Ergens las ik dat het onthouden van code bijna onmogelijk is. Je brein is namelijk in staat om vier tot zeven items te onthouden. Want tenslotte zit er een grens aan je werkgeheugen, zelfs aan die van mij. Veilig wonen in Zandvoort, Merk je aan. De regionale ambulancevoorziening RAV Kennemerland is gestart met het ondersteunen van burgerhulp bij reanimatie. Daarmee wordt de bestaande acute zorg voor, met een krachtig netwerk van geschoolde en geoefende vrijwilligers en AED's uitgebreid en verbeterd. Dit netwerk biedt acute hulp in geval van een circulatiestilstand, in de volgmond ook wel een hartstilstand genoemd. RAV Kennemerland is in december 2013 gestart met het registreren van opgeleide en gecertificeerde burgerhulpverleners en de beschikbare AED's in, in de regio. In het geval van een incident kunnen op dat moment ook de dichtstbijzijnde burgerhulpverleners worden gealarmeerd. In Zandvoort zijn er inmiddels twaalf vrijwilligers die zich hebben aangemeld. Dit is uiteraard niet genoeg. Er zijn nog meer vrijwilligers nodig. Bij acute hulp jaarlijks worden er 15.000 mensen in Nederland getroffen door een circulatiestilstand. Dat kan overal gebeuren, op het werk, in huis, tijdens het sporten of op straat. De kans op overleven is het grootst wanneer er binnen zes minuten acute hulp wordt verleend. Een ambulance kan niet altijd binnen de eerste en cruciale minuten arriveren. Vrijwilligers die zijn aangesloten bij de burgerhulpverlening, bij reanimatie, kunnen deze acute hulp in veel gevallen wel bieden. Het aantal sterfgevallen wordt hierdoor aanzienlijk verminderd. Upon the hill oh, Seems lifeless but Dier van de week, Diesel. Diesel is een stevige reu van vijf jaar. Hij is een lieve, aanhankelijk en sportieve jongen. Hij is altijd vrolijk. Diesel kent de basiscommando's, maar vindt het ook leuk om zijn eigen gang te gaan. Hij is meestal sociaal met andere honden. Maar is erg zelfverzekerd en gaat de confrontatie zeker niet uit de weg. Diesel kan niet met katten omgaan... en omdat hij snel last heeft van stress... is een huis met kinderen voor hem ook geen optie. Diesel kan best even alleen zijn... maar dit moet natuurlijk rustig worden opgebouwd... in zijn nieuwe omgeving. Wie gaat hem een frisse start in het nieuwe jaar geven? Kom snel langs om kennis met hem te maken. Hij wacht op u. Het, hij is te vinden in... huis Kennemeland... Keesomstraat 5... 2041 XA Zandvoort. Telefoon 023... 5, 7, 1, 3, 8, 8, 8. Ik herhaal 023 57 13 888. You. Okay.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 Sjoelkampioenschap Ladies Only. Voor alweer de zesde keer zullen de dames de strijd aangaan... om de titel Beste Sjoelster van 2014. Ladies Only, de heren zijn natuurlijk van harte welkom om te komen joelen. Welke dame zal het dit jaar als winnaar uit de bus komen? Geef je van tevoren op aan de bar of per telefoon. Meer informatie, Café Koper, adres Kerkplein 6, Zandvoort. ZFN, Westkust, weerbericht. Tot op heden stelt de winter nog helemaal niets voor. En er is zelfs een kans dat de winter van 2014... tot de allerzachtste seizoenen van de afgelopen 100 jaar gaan behoren in Zandvoort. Toch is het gevaarlijk om nu al zo'n verwachting te komen... Op de keper beschouwd duurt de winter nog anderhalve maand en mocht februari per ongeluk ongehoord koud gaan uitpakken... kan deze winter uiteindelijk zelfs nog iets te koud eindigen in het Beneluxgebied. De enigszins aangekondigde koude fase die deze week zijn beslag zou moeten krijgen gaat niet bepaald door. Een treiterdepressie in de wateren bij Zuidwest-Engeland belet de uitstroom van winterkou boven Scandinavië in zuidwestelijke richting. Noord-Europa koelt sterk af de komende etmalen, maar de zuidwestelijke begrenzing van de winterkou komt tot aan Noord-Denemarken. Vandaag is het meest bewolkt en van tijd tot tijd regent het. In het noordoosten is er een kans op natte sneeuw. De middagtemperaturen lopen uit een van plus 2 in het noordoosten tot 7 graden in het zuidwesten. De matige wind waait meest uit het zuidoosten. In de avond draait de wind in het zuidelijke kustgebied naar een noordwestelijke richting en neemt dat toe van krachtig tot hard. Vrijdag is het bewolkt met lichte regen of motregen. De minimumtemperatuur ligt rond de 0 graden, de maximumtemperatuur tussen de 2 en de 6 graden. Zaterdag bewolkt en af en toe regen. De minimumtemperatuur ligt rond de min 1, de maximumtemperatuur tussen de 2 en de 7 Langs de stranden zwaar bewolkt en af en toe regen. Zondag zwaar bewolkt en af en toe regen. De minimumtemperatuur ligt rond de 0 graden. De maximumtemperatuur tussen de 4 en de 7. Er is veel wind uit het zuiden. Langs de stranden zwaar bewolkt en af en toe regen. Is not enough to show I care Tijd weer. Zie je Op 25 januari presenteert Theater de Krocht in Zandvoort de Hedisch Internationaal Revue Cabaret Varieté. Komisch en hilarisch in binnen- en buitenland. Presenteert u Sailing Home on Cruise. Een avond vol plezier, weemoed en verrassingen. Een voorstelling vol feestelijkheden. Beleef het mee in Theater de Krocht. Voor meer informatie, Theater de Krocht. De adres Grote Krocht 25 in Zandvoort. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, heeft met het kabinet onderhandeld over de voorwaarden decentralisatie zorg. De onderhandelingsresultaten vindt het college van BMW van de gemeente Zandvoort nog onvoldoende. In totaal stemmen 70% van de andere Nederlandse gemeenten niet in met het akkoord. De VNG heeft onderhandelingen gevoerd met het kabinet over het besluit om de persoonlijke verzorging niet over te hevelen naar de WMO bij gemeenten, maar naar de zorgverzekeraars. De gemeente is, is dit nadelig omdat er geen winst kunnen boeken door de verschillende voorzieningen slim, creatief en anders te organiseren. Gemeenten moeten de nieuwe taken in 2015 met veel minder geld uitvoeren dan nu beschikbaar is. Het overleg tussen de VNG en het kabinet heeft 200 miljoen extra per jaar opgeleverd. Maar alle vo voorgenomen kortingen blijven volledig in stand. Dit bedrag bedraagt 4 miljard per jaar. Alweer oh, een gouden oude oude. Alle inwoners van Overveen krijgen deze week een flyer in de bus van de vereniging Duurzaam Overveen. Duurzaam Overveen is een initiatief van Corlinde Adriaanse, inwoner van Overveen. Duurzaam Overveen heeft als doel om Overveen samen duurzaam en toekomstbestendig te maken. Met de nadruk op samen, omdat het leuker is, goed is voor de samenhorigheidsgevoel in het dorp en omdat het dan slim en goedkoper kan. Wethouder Duurzaamheid, Annemiek Schep, ontarmt het initiatief als toonbeeld van burgerparticipatie. Vanmorgen vloog ze nog, zo onbelemmerd en gasje. en zo verheven.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 Van morgen vloog ze nog. Wat moet dat heerlijk zijn wat? om te verwoorden wat je voelt, te kunnen schrijven. Dat is ook heerlijk. Oh, wat benijd ik u. Even bij u blijven Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf vandaag Ik zou de allermooiste boeken voor u schrijven En ook gedichten Mag ik blijven Graag Wat, Wat moet dat heerlijk zijn Vanmorgen vloog ze nog Zoals een nieuw soms op de wind Zonder bewegen De vleugels wijd gespreid.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 Vanaf 2004 ontvangt Zandvoort jaarlijks van haar strand de Blauwe Vlag. Deze onderscheiding is het Europese keurmerk voor schone en veilige stranden, voorzien van goede faciliteiten met een goede zwemwaterkwaliteit. Toekenning van de Blauwe Vlag vindt jaarlijks plaats op grond van een brede scala van toetsingcriteria die de bezoeker een gewaardeerde kwaliteit van het strand biedt. Naast de blauwe vlag is Zandvoort ook het roze bezit van een ander Europees keurmerk, namens de Quality Coast. Zandvoort was zelfs de eerste badplaats in Europa waar de Quality Coast vlag wapperde. De Quality Coast is een Europese duurzaamheidskeurmerk voor mens- en natuurvriendelijk toerisme. Het gaat dus om de gehele badplaats en niet alleen om het strand zoals bij de blauwe vlag. Dat ziet gewoon naar een Dan blijft je wereldgrijs Gaat al de crisis aan Je baan is naar de maan Je moet je nieuwe huis bekopen Je hebt je auto van de hand gedaan Je rijdt je buurman En jij moet lopen Maar maar net nog Voordat je verdrinkt in je verdriet Bedenk dan maar Een vogel voor jou Toch Leef je leven want je tijd draait door Je hebt maar even en die klopt ik door Blijf maar lachen anders weet je Zo Zorg dat je vandaag geniet Het leven lijkt wel eens een hoogste rij Verspouw van niet en van dromen rij Maar zonder lood win je nooit een prijs Dan blijf je wereld grijs. Je bent slaat bij je geweten. Dan wordt het toch een tijd. Kun je kunt jezelf bezien. Of in je bovenkamer komt het vissenwind. Leef je leven, want je tijd rijdt door. Je hebt maar leven en die klap zit door. Blijf maar lachen, anders weet je niets. Zorg dat je vandaag. En blijf je wil Luisteraars, ik hoop dat u genoten heeft van mijn 2 uur muziekboulevard. Donderdag ben ik er weer van 4 tot 6. En vergeet niet